De Verloor met 4-2 van VVV. Twente kan via de Playoff Europees Voetbal halen. Twaalf mensen hebben zich uiteindelijk kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Een commissie heeft na gesprekken met de twaalf zes kandidaten geselecteerd die morgen worden gepresenteerd. Het is voor het eerst dat leden van het CDA de lijsttrekker mogen kiezen. Onder de kandidaten zijn minister Spies, staatssecretaris Bleker en fractievoorzitter van Haarsma Buma. Of zij ook bij de laatste zes zitten is niet bekend.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 Het weer, vanavond eerst nog regen in het oosten en zuidoosten. Later wordt het droog met minima tussen 2 en 5 graden. Morgen wolken, maar ook zon blijft vrijwel overal droog. En dat wordt tussen 13 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 to Ja, dat was de uh, Underdeck Project met Summer Dit uh, uurtje is uh, voor mij uh, nieuw, hier aan deze kant uh, van de studio. Normaal gesproken zit ik aan de andere kant. Uh, ik heb, uh, dit uurtje heb ik uh, natuurlijk muziek, eens over een vrouw uh, bij het hond. Maar uh, Rudy, ik heb voor jou even een vraag. Ja, ja, ja, ja. Wat vind jij van de Wietposts? Ja ik, ik, uh, ja, ik snap het wel dat ze het hebben ingevoerd. Maar ik heb het gevoel dat het uh, illegaal handelen op straat. dat dat uh, toeneemt met die wietpas. Ja? Ja. Want mensen, je kan moeilijk aan een wietpas komen. en misschien is het weer te veel gedoe. waardoor je uh, op straat weer aangeboden krijgt. en dus via straat gaat regelen. En dat is dan weer illegaal. Oké. Okay. Ja, ik heb een uh, filmpje gevonden op Dumper.nl daarover. En. Laat uh, ik even horen. Oh, mag ik even wat vragen? De mensen in de koffieshop zeggen dat we nu ook. ...bij jou wiet kunnen kopen, klopt dat? Bij mij? Ja, bij mij valt genoeg te kopen, ja. ja. er Wordt dan gouden handel als hier de koffieshop dicht gaat? Wordt snel handel. Ja, het wordt echt snel handel. Iedereen gaat verkopen. Dat is normaal. Wat vind je ervan, van deze situatie? Is niet goed. Ze moeten gewoon geen wietpas doen. Dan, dan, dan heb je ook minder overlast op straat. Zo gaan ze meer, meer overlast veroorzaken. Ja.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 Zo gaat het dus zo meteen Buitenlanders moeten naar jou toe komen om wiet te kunnen kopen. Of niet alleen maar buitenlanders. Ook Nederlanders kunnen bij mij komen hoor. Het is niet alleen maar uh, buitenlanders. Oké, okay, ook mensen buiten Maastricht. En mensen ook buiten Maastricht, ja. Want dat gaat alleen maar voor wit hoor. Uh, begrijp je, ik, uh, ik heb genoeg wit thuis. je, ik blow ook 13 jaar, maar ik laat niemand zonder wit. Als iemand bij mij komt vragen of ik wit verkoop, ik verkoop aan hem. Ja, anders moeten ze die, die pas weghalen. Is het nu beter voor jou dat het op deze manier gaat? Dat ze bij jou, dat ze bij jou moeten komen in plaats van in de coffeeshop? Er is geen verschil hoor. Voor mij is het echt geen verschil. Of ze nou witte pas doen of niet, is geen verschil. Wel goede zaken voor jou. Ja, het kan wel. Maar uh, dan heb je ook veel controle. Heb je ook veel gezeik, veel overlast, veel mensen achter jou, begrijp je? Daar heb ik ook geen zin in. Maar ja, ik zeg het nogmaals. Als iemand mij komt voor wit, ik geef gewoon wit. Ik geef het. Grijp Ik heb genoeg wit. Dus Zelfde prijs als hier? De minder. Minder dan dit. Daar verdienen ze een hoop geld. 13 euro per gram voor HES. Maar ik doe het voor 6 euro weg. Ja, maar je bent wel illegaal bezig dan? Ik ben illegaal bezig, dat weet ik. Maar ja, dan verwacht je dat als de koffieshop dicht, wit de Witpas, dan verwacht je het. Ik ben niet de enige Marokkaan die dat doet. Er zijn honderden Marokkanen die dit gaan doen. Allemaal. En geloof mij, ja, Masterrechtenaren ook doen dat. Hè. Mensen die in de koffieshop werken. Die verkopen ook buiten straat. Alleen ze doen het stiekem, stiekem. En wij Marokkanen, we laten gewoon alles zien. Grijp je? We laten alles zien, live. En we zeggen het ook. Maar de Hollanders hier, en die Maastrichtenaar, ik heb niks tegen Hollanders. Ik ben ook zelf een Hollander met Nederlandse nationaliteit. Maar uh, mensen van Kosbor, ik zeg niet mensen van Isigou, weet ik niet. Maar mensen van Kosbor, Mississippi, Smokey. En, uh, allemaal. Allemaal onder elkaar, Allemaal. Dus wat verwacht is van mij? Allemaal onder elkaar. Nou duidelijk dus, we gaan uh, verder met muziek. Ja, dat was Madonna met Holiday en daarvoor hier los, los lobos met La Bamba. Maar we gaan even verder met een nieuwtje wat ik heb. Als je het doet. Ja, en uh, Hardwell wel graag hier voor mij even. Dus uh, ja, vooruit dan maar. Geen wel even eerst. Het was uh, uh, Hardwell met Cobra. En dan gaan we nu maar uh, het nieuwtje doen. Want ik had. in uh, al die uh, managers van de supermarkt. Wouden meteen hele rare dingen doen met de camera. Alle vrouwen in de winkel werden gefilmd. Maar niet zomaar. Er werd ingezoomd op hun borsten en billen. Maar dat is nog niet alles. Er werd zelfs ingezoomd tot de pinapparaten... zodat de pincodes te lezen waren. In een Duitse krant Der Spiegel... ontkende Aldi het niet dat, elke me dat enkele medewerkers het gedaan hebben. Er is, er is een onderzoek gestart... en het blijkt dat het, dat het wel zo is... worden er drastische maatregelen genomen. Tot twee uur s middags moet er een patatverbod gaan gelden... rond middelbare scholen in Amsterdam. Dat vindt de PvdA althans. De fractiepartij van, in Amsterdam stelt voor... om voor overeenkomsten sluiten met ondernemers die het populaire voedsel aan leerlingen verkopen dit schrijft het parool maar bedenken van het idee is PvdA raadslid Maarten Porter toen hij op de dag van een gezonde schoolkantine leerlingen van het Comenius Lyceum met broodjes dunne kebab en Turkse pizza's in de kantine zag, uh, zag. schrok hij zich dood deze veroorbringen hadden, uh, hadden zich bij een snackbar gehaald het was half elf in de kleine pauze een kantine uh, juffrouw zat er met de handen in het haar want zij kon geen frituur en waren verkopen. Niet alleen deze aankopen zijn slecht voor de gezondheid van de leerlingen. Ook komen schoolkantines in financiële problemen, al dus poorten. Het raadslid gaf zelf overigens het goede voorbeeld door te lijnen. Hij is al, en hij is inmiddels al 8,5 kilo afgevallen. Ik heb uh, nog een uh, leuk plaatje voor jullie. Dat gaat over EPIC.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 ik kijk omhoog, de beveel worden voor de groot. De wereld is mijn plaatje. Op je pollepip snaar, rol af en de afstand. Van je hele lichaam, ze is van spreken.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 Ja, dat was de jeugd van tegenwoordig met de sterrenstof En uh, die stonden gisteren ook op bij bevrijdingspop stonden ze daar ook En uh, ze waren later, omdat ze een oud ongeluk hadden gehad Maar uh, voor mij gaat het allemaal heel goed met ze ik weet niet of je het uh, meegekregen hebt van uh, Sylvie en uh, Rafael van der Vaart. Maar uh, ze overwegen om een uh, uh, juridische stappen te ondernemen tegen het rolblad Party. En het blad schreef dat de stel na zeven jaar huwelijk uh, nu een scheiding overweegt. Maar volgens Sylvie's woord, woordvoerder is dit een grootste onzin. Het is niet de eerste keer dat Party onder vuur, ligt, uh, vuur komt uh, met uh, Sylvie. En net als de vorige keer is het stel niet van plan het erbij te laten zitten. Party schrijft dat het huwelijk van Sylvie en Rafael op de klippen is gelopen. Er zou een poos geen genegenheid zijn meer tussen die, tussen die twee. Maar het, zou een, uh, het, het paar zou pas na het EK uh, voetbal willen wachten met het bekendmaken van het nieuws. En uh, ik had een interview gezien en uh, daar stonden ze met z'n twee erg uh, wichten arm in arm in elkaar. Dus ik uh, geloof er helemaal niks van dat ze gaan scheiden. Dan heb ik nog een uh, nieuwtje over een vrouw bij het hond. Nee, het gaat in niet over een nieuwe, nieuwe uh, versie van het bekende tv-programma Man bij het hond. Maar daadwerkelijk om een hondhappende vrouw in de Verenigde Staten is een 19-jarige vrouw door het feit uh, aangehouden. De vrouw was dronken en had, had niet alleen de hond gebeten, maar ook haar tanden in haar 37-jarige moeder gezet. Uiteindelijk beet de, uh, de Engelse bulldog, had volgens de politie zichtbaar een bijton in de nek. Uiteindelijk beet uh, de bulldog uh, hetzelfde de de ging terug, maar hem werd niet zo ten lastig gelegd, zegt de politie. De vrouw moest zich wel van om voor drinken op minimale leeftijd. ...huiselijk geweld en dierenmishandeling. Nou, het, uh, je ziet maar, als je te veel drank op hebt, ga je rare dingen doen. En eh, uh, niet uh, heel slim. Antropen. I gotta stay high, high up like a la la la Ain't nothing here that my money can't buy Dolce Goosey and Louis V Yeah, so big I could live in the sea. You for real? You can't see me It these your frames, the whole world change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 Central oh, yeah. P.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 Must go Russia!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 En ik vergeet de tijd, je muziek die maakt me vrij ik zing een liedje voor. Ja, dat was uh, Lange Frans, hier hoorde. Met uh, zing voor mij. Uh, ik heb uh, nog wat nieuws gevonden. Over een. Uh, uh, hier in Nederland dan, die Wietpas. En uh, de invoering van een Wietpas voor klanten van Nederlandse shops leidt in België tot heel wat ongenoegen. Wietliefhebbers buiten onze landsgrenzen zijn gepikeerd en vinden dat ze worden gediscrimineerd. Dus het is tijd voor wraak, vinden ze. Onze zuidenburen spelen nu op Facebook samen om een bierpas in te voeren om zo zatten Nederlanders te kunnen weren. Om drugstoeristen te weren moeten coffeeshops voortaan een gesloten club zijn waar, allang, waar alleen nog softdrugs worden verkocht aan geregistreerde Nederlanders. De Wietpas werd ingevoerd omdat de overlast die wordt uh, veroorzaakt door drugstourisme aan te pakken. Nederlanders veroorzaken in België echter ook overlast door zich te bezatten met ons bier. Nee, in de oprichting van de Facebookgroep voor de invoering van de bierpas. Zoals de naam het al zegt, pleit de ludieke groep dus voor de invoering van een pas om Belgisch bier te mogen drinken. Ben je het ook, bij? Als dat de toeristen die ook over, die voor overlast zorgen bij het drinken van ons vaderlands bier? Daarom zijn we voor onze invoering van de bierpas. Al dus de omroep op de Facebookpagina. De wietpas geldt vanaf 1 mei in Limburg, Brabant en Zeeland. Maar is vanaf 2013 vereist in heel Nederland. Of de Belgen met, uh, met dusver nog geen 2000 likes... Uh, de bierpas ook uh, dit jaar al van de grond krijgen is nog even de vraag. Dan een uh, 19-jarige man uit Limburg is aangehouden. En dat hij zijn geslachtsdeel eerst aan een agent had getoond. En daarna hiermee tegen een politievoertuig begon te slaan. Toen een agent hem wilde aanhouden, rende de man weg. Na een korte achtervolging werd hij aangehouden. En hij heeft een boete gekregen. Dus eh. Uh, uh, voor de mensen die het van plan waren om dat een keer te doen, niet doen. ...ja, je hoorde Elisa... Uh, ...Elisa Doolittle met... Uh, uh, ...de skinny jeans... ...en daarvoor de je Licky Lee... ...met I Follow Rivers... ...op uh, woensdag 9 mei 2012... ...organiseerde Haarlem voor... Metal, uh, Meta Kids... ...en wijnkooprij Hans Molenaar uit Bloemdaal ...een wijnproeverij en verkoop... ...voor de wijnproeverij stelt Hans Molenaar... ...een selectie van zijn wijnen beschikbaar... ...het VG Innovatietheater aan het Spaan in Haarlem... ...heeft daarvoor haar ruimte ter beschikking gesteld... ...reed 150 wijnproevers... Hebben ze reeds ingeschreven? Nieuwe aanmeldingen zijn nog welkom via www.aarlem acties slash actie wijnproeverij. Stichting, uh, Stichting Meta zet zet in voor alle kinderen met een stofwisselziekte. In ons land worden elk jaar 800 kinderen met een levensbedreigende stofwisselende ziekte geboren. Voor de meeste. Uh, voor de meeste met levensbedreigende. eh. Uh, uh, dingen. Uh, veel van deze kinderen verliezen steeds meer vaardigheden en hebben vaak lichamelijke en geestelijke beperkingen. Meer dan de helft van alle kinderen met een stofwisselingsziekte overlijdt voor een achttende verjaardag. Het is uh, een goede actie dus voor die kinderen. En we gaan verder met muziek. Uh, er is aangevraagd. Een ballada van Gustavo Lima. Sacanta dat me niet maar Het tchet tchet tchet t Je hoorde Lily Allen met Smile. En uh, ik heb uh, goed nieuws voor de uh, Best Free Boys fans. Want uh, Kevin uh, Rickert, uh, Richardson is in het diepe geheim al een paar maanden weer terug. The boy Band maakte zondag bekend dat Rick, uh, Richardson terugkeert... ...maar doken eerder dit jaar al met z'n vijf in de studio in. Het zal een tijdje gaan, hè, maar we hebben het zo lang mogelijk geheim willen houden. Doet uh, AJ McLean uit het doeken voor de camera. Voor de start van onze Europese tour hebben we al een paar dagen met Kevin in de studio gezeten... De Backstreet Boys toeren momenteel zonder Richardson uh, met de nieuw Kids on the Block. De Europese Tour start op 20 april in Noord-Ierland. Dinsdag zonder boy, uh, boy Bands in Rotterdam. En we gaan even een plaatje draaien. Yeah. You are my fine. I desire believe When I say I want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 De opkomst bij de tweede en beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen lag rond 5 uur op 72 procent. Dat is iets hoger dan bij de eerste ronde twee weken geleden. In de tweede ronde kan gekozen worden tussen de socialist François Hollande en de conservatief Nicolas Sarkozy. In de peilingen gaat Hollande aan kop. De eerste exitpolls wordt om 8 uur verwacht. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de voorrondes van de Champions League. De Rotterdammers wonnen met 3-2 van Herenveen en dat was genoeg voor de tweede plaats in de eredivisie. PSV, dat ook nog als tweede kon eindigen... Ver...